A is een aapje dat eet uit zijn poot B is de bakker die bak voor ons bloot C is charlotte die drinkt chocola D is de douche waar ik dood graag onder sta E is de ezel die vallen van plezier F zijn de fakkels die branden als een lier G is de goudbeurt waar vader uit betaalt Hans die met Grietje was verdwaald, dat is het ABC. Daar begin je als je leren moet het school het eerste mee, dat is het ABC. Als je dat goed uit je hoofd kan is de meester zeer tevreden, je moet ze allemaal goed weten En je mag ze nooit vergeten, 26 mooie letters van de A tot de Z, dat is het allemaal. Wat die op de tafel staat. J is de jongen die komt nooit te laat. K is de kiespijn, het krijg je van zoet. L is de lafaard, die vindt alles goed. M is mijn moeder de allerliefste vrouw. En is mijn neus die zo'n blauw ziet van de kou O is de olie uit onze oliekan. B is de pudding, daar hou ik zoveel van. Dat is een A, B, C. Maar begin je als je leren moet op school het eerste mee Dat is het ABC Als je dat goed uit je hoofd kan is de meeste zeer tevreden Je moet ze allemaal goed weten En je mag ze nooit vergeten 26 mooie letters van de A tot de Z Dat is het alfabet Q is de letter die doet haast niet mee R is de redder, de helft van de zee. S is een slager die slacht ons het vee. V is de thee want dat schijnt moeder mee U is het uurtje waarin ik spelen mag, V is de vlag onze Nederlandse vlag V is de wipneus van tante Anemie, X, Y, Z noem ik zomaar alle drie Dat mooie letter van de auto van de zetten dat is het allemaal.